Van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de Ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Dichter Huck met het NOS-journaal. De inflatie is over heel 2009 uitgekomen op 1,2 procent. De afgelopen 20 jaar was de geldontwaarding alleen in 2006 lager, zo meldt het CBS. Belangrijke oorzaken van de lage inflatie waren de flinke daling van de prijs van benzine en de lagere gasprijs. De brandstofprijzen zijn alweer een aantal maanden aan het stijgen en daardoor loopt ook de inflatie weer iets op. De inflatie kwam in december uit op 1,1 procent. CBS denkt dat de brandstofprijzen de komende tijd verder oplopen, maar een forse stijging van de inflatie, inflatie wordt niet verwacht. In Irak zijn bij een aanslag op een hoge politieman zeker zeven mensen omgekomen. In het westen van het land, bij de stad Ramadi, werden explosieven geplaatst bij het huis van het hoofd van de terreurbestrijding in Ramadi. Of de man daarbij ook zelf omkwam is onduidelijk. De berichten spreken daarover elkaar tegen. Vaststaat dat onder de doden een aantal van zijn familieleden en een aantal agenten zijn. In Zaandam is de dienstregeling van de bussen door de gladheid ernstig verstoord. Vanochtend vroeg reden de bussen helemaal niet uit. Inmiddels is een aantal wegen met zand bestrooid en komt het busverkeer voorzichtig op gang. In de rest van het land kent het openbaar vervoer weinig problemen. Ook het vliegverkeer op Schiphol is weer normaal. De verwachte extreme drukte in de ochtendspits is uitgebleven. In Rotterdam is een jongen opgepakt omdat hij een vuurwapen had meegenomen naar de kledingwinkel waar een stage liep. Een beveiliger van de winkel vond het wapen in de kluis van de 17-jarige jongen tijdens een controle. Winkelbedewerkers hebben toen de politie gebeld. Agenten hebben het vuurwapen in beslag genomen en de jongen opgepakt. Het weer bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon door. Vooral bij zee, hier en daar een sneeuwbui. De temperatuur loopt langzaam iets op, maar blijft overal licht vriezen. Morgen verandert er nog weinig, maar in het weekeinde neemt overal de sneeuwkans weer toe. En steekt een snijdende noordoostenwind op. Dit was het NMS Journaal. Transcrição e Legendas por Quintena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 op 106.9. on my way I won't be back to stay I guess I'm told me so but it doesn't matter it was plain to see that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 Een het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM I remember you stepped in the store En you kept me standing in one place For way too long Very small No mind to the past. We knew love would last every night. Something You're right would invite us to begin the dance.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 your <laughs> Jeez, to please me and bounce from here to the coast of overseas. So